12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Recherche onderzoekt de Italiaanse maffia in Nederland. Strengere eisen studiebeurs voor buitenlanders en eerste kiewits-ei gevonden. Het weer dan. De, het is bewolkt maar overwegend droog. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Morgen eerst grijs, maar later ook zon, vooral aan de kust. Het wordt morgen een graad of 13 en later in de week is er meer ruimte voor de zon. De Nationale Recherche gaat samenwerken met de Belastingdienst en de FIOT bij de bestrijding van de maffia uit Zuid-Italië, de 'ndrangheta. Dat zegt het hoofd van de Nationale Recherche vanmiddag in het radioprogramma Argos. Op initiatief van de Nationale Recherche wordt een team gevormd. Een overheidscel uh, uh, of een taskforce uh, die gezamenlijk gaan kijken... wat voor informatie hebben we... en welke overheidsinterventie is nou het meest krachtige? Dus hoe kun je nou het meest effectief zijn... in het beheersen van de drangheta in, uh, in Nederland? De Italiaanse politie heeft al lange tijd aanwijzingen... dat een drangheta in Nederland actief is. Ze heeft Nederland daarvoor in 2010 al gewaarschuwd... maar daar is volgens Argos niets mee gedaan. Studenten uit de Europese Unie krijgen in de toekomst minder makkelijk studiefinanciering. Als studenten nu minstens acht uur per week in Nederland werken... hebben ze recht op studiefinanciering. Staatssecretaris Halbe Zijlstra verhoogt die grens naar veertien uur werken. En de VSNU, de vereniging van universiteiten, is niet blij met deze maatregel. Seibold Noorda, voorzitter van die vereniging. Meneer Noorda, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er zo erg aan die maatregel? Nou, In de eerste plaats is het gek uh, dat je vraagt dat mensen meer betaald werk doen naast hun studie... Je zou zeggen dat vertraagt ze het afstuderen. En meestal is de staatssecretaris er nogal voor dat je vlot studeert. Maar eh, wat de staatssecretaris ook zegt, is dat eh, allerlei buitenlandse studenten naar nee. Nederland komen om financiële redenen. En dat moet ontmoedigd worden. Nou, het omgekeerde is het geval. Nederland heeft een van de hoogste collegegelden. En dat willen ze graag betalen. Terwijl als ze in Duitsland zouden blijven, of in Denemarken of in België hoefden ze niks te betalen als ze gingen studeren. Dus die Duitse studenten komen naar Nederland vanwege het goede onderwijs. Daar moeten wij blij mee zijn. En die studenten die studeren ijverig, die doen goede examens. Die studeren in sectoren waar de Nederlandse economie behoefte aan heeft. Dus ik begrijp niet waarom deze mensen ontmoedigd zouden moeten worden met zo'n rare maatregel. Ja, maar de staatssecretaris zegt, Nederlandse studenten worden ook gekort op hun studiefinanciering. Dan is het ook reëel om dat van buitenlandse studenten te vragen krijgen nooit meer studiefinanciering dan de Nederlandse studenten, veel en veel minder. Nederlandse studenten krijgen dat als ze niet werken. Nederlandse studenten die moeten alleen voor hun master straks de kosten zelf gaan betalen, maar dat geldt voor buitenlandse studenten ook. Dus ze worden in, beslist, uh, in geen enkel geval bevoordeeld ten opzichte van Nederlandse studenten, allerminst. Nou, wat, wat denkt u, gaat het nu studenten afschrikken als ze meer moeten gaan werken? Ja, nou, ik... Eerlijk gezegd uh, op zichzelf niet, omdat maar 10% van de buitenlandse studenten nu een beroep doet op studiefinanciering. Dus het is uh, denk ik vooral een soort signaal, uh, vooral voor binnenlands gebruik ik doe er echt wat aan om buitenlandse studenten te ontmoedigen en dat vind ik dan juist zo treurig want de staatssecretaris die zou buitenlandse studenten moeten aanmoedigen en die zou ook in binnenland tegen zijn collega's moeten zeggen in de politiek dus hartstikke goed dat nederland blijkbaar zoveel goede universiteiten heeft dat die studenten uit duitsland naar nederland komen om hier te studeren halleluja ja en uh, kunt u nog eens uitleggen waarom die buitenlandse studenten nou zo belangrijk zijn voor universiteiten hier nou, in de eerste omdat wij in heel veel vakken uh, juist een tekort hebben aan uh, goede mensen. Ik sprak vanochtend nog een collega. Die zegt wij uh, vragen in Nederland in de techniek, in de chemie. Uh, om meer studenten dan er uit Nederland komen. Als we ze uit het buitenland trekken. Dan is dat kennelijk ineens verkeerd. Hè? De allerlei bedrijfssectoren die zetten agenda's op. Om te zorgen dat er meer buitenlandse studenten naar Nederland komen. En nu zal de staatssecretaris maatregelen nemen die dat juist weer gaat afremmen. Uh, de omgekeerde wereld. Dank u wel voor uw reactie. Seibold Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. De adviesprijs voor benzine is gestegen naar gemiddeld 1,83 euro per liter. En dat is opnieuw een record, zegt consumentenorganisatie United Consumers. Begin deze week kost een liter euro, nog 1,81 euro. Ook de prijs van diesel is verder gestegen naar 1,50 euro. De brandstofprijzen stijgen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Vooral de spanningen rond Iran drijven de prijs van ruwe olie op. Bij Oude Haske in Friesland is vanochtend vroeg het eerste kievietsei gevonden. Het werd in een veld ten zuidwesten van Heerenveen gevonden door Jan Oosterman. Marco Hoekstra van de Bond Friese Vogelwachten zegt dat het ook het eerste landelijke kievietsei van het jaar is. We stellen dat vast door het ei uh, in een bakje met water te houden. En als het ei zinkt, dan is hij vers. En ik kan u vertellen, het ei uh, zonk als een baksteen. Voor de rest is de procedure gecontroleerd of de heer Oosterman ook in het bezit is van een eierzoekpaas uh, CQ in nazorgkaart. En uh, of hij ook een smsje heeft gestuurd. En daar heeft hij allemaal keurig aan voldaan. Het ei wordt om twee uur aangeboden aan de commissaris van de koningin van Friesland, John Jorretsma. Vorig jaar werd het eerste kievitse ei al op 6 maart gevonden in een weiland in Zuid-Holland. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Nederlandse justitie breekt soms in buitenlandse computers in... zonder dat het betreffende land toestemming heeft gegeven. Dit is verboden, maar soms moet snel worden gehandeld... om te voorkomen dat cybercriminelen bewijsmateriaal wegsluizen, zegt het OM.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 Correspondent Kiesje Hekster, jij staat in midden van die demonstranten. Is er nog animo om te demonstreren? Er is animo, maar ik moet eerlijk zeggen, het houdt niet echt over. Het is een beetje moeilijk schatten voor mij, omdat de demonstratie verdeeld is over een aantal stukken van de drukke straat in Moskou, waar de demonstratie georganiseerd is. De politie schat de opkomst op 10.000, de organisatie houdt het op 25.000. Dus als ik gok uh, zou moeten doen, denk ik dat het 15.000 mensen zijn. Dat is natuurlijk veel, en uh, veel minder dan de 100.000 mensen die nog in december de straat op gingen. Misschien ook wel begrijpelijk, want er is een nieuwe situatie ontstaan sinds Poetin uh, vorige week de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Dus ja, er is animo, er is enthousiasme, maar soms uh, is het niet zo heel erg groot. Nee, heeft het eigenlijk nog wel zin om het te blijven hebben over die fraude? Ja, heeft het zin. De mensen hier op het podium die zeggen... wij hebben verkiezingen gehad die niet eerlijk zijn. We hebben dus een president in het Kremlin zitten die niet eerlijk gekozen is. We hebben een parlement dat in december ook niet eerlijk gekozen is. En daar zijn ze nog steeds boos over. Tegelijkertijd genuitstijd beseft wij zich ook wel dat ze vooruit moeten kijken. En ik denk dat als, er, als iets heeft opgeleverd de protesten van de afgelopen maanden voor de Russen... Dan is dat dat er toch zoiets als een politiek geïnteresseerde uh, middenklasse is ontstaan. Mensen die vroeger niet bereid waren de straat op te gaan. Niet bereid werden zich in te zetten voor de politiek. En die dat nu wel zijn. En die dus ook uh, in de toekomst zich zullen inzetten voor een meer democratisch Rusland waar ze naar verlangen. Dankjewel Kiesja Hekster vanuit Moskou. Overal in Japan worden voorbereidingen getroffen voor de herdenking morgen van de aardbeving... en de woestende tsunami die erop volgde. Ook in het provinciestadje Minamisoma, waar verslaggever Roel Pauw al de hele week is. Vandaag wordt in Minamisoma het licht van de hoop ontstoken. Heel letterlijk, want er wordt een monument ingewijd voor 11 maart 2011. En dat gebeurt door het aansteken van een vlam bovenop een sokkel van lichtgrijs graniet onverwoestbare steen en een eeuwig brandende vlam. De garantie dat de ramp die deze stad is overkomen niet gauw zal worden vergeten. Een belangrijk symbool, zonder enige twijfel, maar Minamisoma heeft meer nodig om verder te kunnen. Aan de bar van restaurant Wizard zit Ketaro Harasawa. Tot voor kort werkte hij als succesvol hartchirurg in Tokio, maar sinds november is hij verbonden aan het plaatselijke ziekenhuis hier... Wat heeft iemand voor wie de hele wereld open ligt... hier in dit onbeduidende provinciestadje te zoeken? Terwijl veel mensen, als ze aan de toekomst van Minamisoma denken... nachtmerries krijgen, heeft Harasawa een droom. Japan vergrijst. Dat is het probleem van mijn generatie, zegt hij. Maar door dat gedoe met de kerncentrale en de uittocht van jonge mensen... vergrijst Minamisoma in het kwadraat. Dat vraagt om radicale keuzes, een ander paradigma. Kind of paradigm Harasawa denkt dat de situatie in Minamisoma een uitgelezen kans biedt... om nu alvast een model te ontwikkelen voor de stad van een onvermijdelijke toekomst. Uh, now we focussen op de jonge mensen. We need to it to the, uh, old Een stad die gericht zal moeten zijn op de behoeften van oudere mensen. Voorzieningen als gezondheidszorg en ontspanning zo dicht mogelijk bij de mensen. Nu moet hij nog wel de gemeente Minamisoma mee zien te krijgen in zijn droom. Harasawa denkt dat zijn aanpak ook weer nieuwe ontwikkelingskansen kan bieden. We need to create a nieuwe industrie and services. Where young people can work. En dat het voor Minami Soma zelfs de enige manier is om te kunnen overleven. Ik denk dat dit de to manier you know, is om Minami Soma te think. Sport. De wereldkampioenschappen indoor atletiek worden dit weekend gehouden in Istanbul. Nederland is met een kleine equipe aanwezig. Vanochtend waren onder meer de series op de 60 meter vrouwen. En twee Nederlandse kwamen aan de start. Daphne Schippers en Jamile Samuel. Leon Haan, hoe hebben ze het gedaan? Ja, wisselvallig uh, wat betreft uh, de twee Nederlandse. Schippers liep heel erg goed, want zij plaatste zich uh, in haar serie als tweede, automatisch voor de halve eindstrijd. En Jamil Samuel kwam tot de vierde plaats in een tijd van 7, 47. En op basis van die tijd gaf dat geen uh, recht tot de halve eindstrijd. Samuel stelde dus teleur, 19 jaar, mist wellicht ook echt wel de pure snelheid. Schippers had een... Een redelijke race. Het laatste stuk was wat verkrampt. En zou eigenlijk morgen in die halveindstrijd optimaal moeten presteren om dan wellicht nog een finale plaats veilig te stellen. Maar Schippers heeft goede papieren. Dankjewel Leon Haan. En in Berlijn worden de laatste wereldbekerpunten voor de schaatsers verdeeld. Voor de Nederlanders staat er nog meer op het spel. Deelname aan de WK afstanden over twee weken in Heerenveen. Sebastian Timmerman, op welke afstanden zijn er nog startbewijzen te winnen? op alle afstanden die vandaag worden verreden. Dus het is een belangrijke dag voor de Nederlandse schaatsers. Um, bijvoorbeeld ook op de vijf kilometer... waar alle drie de tickets nog moeten worden vergeven. Niets staat daar nog vast. Sven Kramer dus ook niet. Die is nog nergens zeker van. Moet nog vol aan de bak vanmiddag op die vijf kilometer. Rijdt in de voorlaatste rit tegen de Noordbukkou. En in de laatste rit rijdt Bob de Jong... die ook nog eens aan de leiding gaat in de stand om de Wereldbeker... tegen Jorit Bergsma. De andere twee Nederlanders op die vijf kilometer... zijn Douwe de Vries en Jan Blokhuizen. Nogmaals. Vijf Nederlanders, dus. En moeten er twee afvallen. De beste in het Wereldbekerklassement gaat. Plus de twee tijdsnelste. Twee tickets te verdienen op de 500 meter bij de vrouwen. Margot Boer is al zeker van die weken afstanden. Annette Gerritsen, Laurine van Riesen en Thijsje Oenema knokken om de resterende twee plaatsen. Eén ticket op de 1500 meter bij de vrouwen. En dat is een echt duel. Want er zijn maar twee dames die daar nog om strijden: Linda de Vries en Diane Valkenburg. En bij de 500 meter bij de mannen is ook nog één ticket vrij: Michel Mulder en Jan Smekens zijn namelijk. Ook al zeker de andere uh, drie die strijden om dat ticket zijn Jesper Hospers, Hein Otterspeer en Ronald Mulder. Dus nogmaals, er staat veel op het spel voor de Nederlandse schaatsers vanmiddag hier in Berlijn. Sebastian Timmer. Dan nog even keer de hoofdpunten. De Nationale Recherche gaat samenwerken met de Belastingdienst en de FIOT bij de bestrijding van de Drangheta. Dat is de maffia uit Zuid-Italië. Studenten uit de Europese Unie krijgen in de toekomst... minder makkelijk studiefinanciering in Nederland. En bij Oude Haske in Friesland is vanochtend vroeg het eerste kiefietse ei gevonden. Tot zover het uitgebreide nos -journaal. Zometeen hier de VPRO met Argos.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 Overste Ron Rutte was in 1995 luitenant bij Dutchbed in Srebrenica. Hij treedt nu op als getuige in de zaak tegen Karadzic bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Rutte is door het tribunaal gesommeerd... inzage te geven in een notitieboekje uit zijn Srebrenica-tijd... Hij heeft dat geweigerd met een beroep op zijn privacy. De Overste riskeert met die weigering een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar en of een geldboete van maximaal 100.000 euro. Hoogleraar internationaal recht Geert Jan Knoops geeft commentaar op de zaak. Radio 1, Argos. Maar nu eerst de reportage en die gaat over de invloed van de maffia in Nederland. Komt u bekend voor? Kan, want we berichten daar al langer over in Argos. Maar er zijn nieuwe. Ontwikkelingen. Argos Erik Arends brengt u op de hoogte. Als u mij nu zou vragen van... Uh, weet u nou uh, precies, zijn er veel Italiaanse restaurants... die gelieerd zijn met de drangheta? Hoeveel uh, wonen er hier nou, uh, nou? Noem het allemaal maar op. Mm -hmm. hè? Ja, daarover kunnen wij op dit moment als Nederlandse politie... geen betrouwbare uitspraken uh, doen.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 Het rapport geeft aan dat men zich hier wel degelijk bezighoudt... met georganiseerde criminaliteit. Ja, en dat op zichzelf uh, is aanleiding om nu met Belastingdienst Fiat uh, om de tafel te gaan zitten en te zeggen... hoe kunnen wij nou als overheid zicht krijgen... en zinvolle en betekenisvolle interventies doen. Als laatste hoorde u Wilbert Paulussen, hoofd van de Nationale Recherche dat politieonderdeel houdt zich bezig met de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De politiechef maakt vandaag bekend dat er na aanhoudende berichten... over de invloed van de Italiaanse maffia in Nederland... een speciaal onderzoeksteam komt voor de Drangheta de maffia uit de regio Calabria. Dan is het een overheidscel uh, of een taskforce hè, die gezamenlijk gaan kijken wat voor informatie hebben we en welke overheidsinterventie is nou het meest krachtige. Dus hoe kun je nou het meest effectief zijn in het beheersen van de drangheta in, uh, in Nederland. Argos over de Calabrese maffia in de lage landen en de Nederlandse overheid die jarenlange achterstand alsnog probeert in te halen. Ik ben enorm van het rapport geschrokken. Waar het kabinet eerst wilde doen voorkomen of het allemaal wel meeviel met de drangeta, de, de maffia in Nederland, is dat, blijkt dat gewoon niet uit het rapport. P van de A, Tweede Kamerlid Jeroen Recoeur. Het is half februari als Recoeur reageert op het dan net verschenen onderzoeksrapport getiteld De Drangeta in Nederland. Dat rapport is geschreven door de dienst Nationale Recherche... van het KLPD, het Korps Landelijke Politiediensten. Het onderzoek moet inzicht bieden in de criminele activiteiten... en de werkwijze hier in Nederland van de Dranketa, de beruchte maffia-organisatie uit Calabrië, het zuiden van Italië. Volgens deskundigen is dat veruit de machtigste criminele organisatie... van Europa, met een jaarlijkse omzet van vele miljarden.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 De organisatie is, voor zover bekend, met name actief in Amsterdam, maar ook buiten de Randstad en vanuit de ons omringende landen onderneemt de Drankata criminele activiteiten in Nederland. Bovendien werkt de samen met Nederlandse criminelen, Albanezen, Turken, Colombianen en andere Zuid-Amerikanen. Jeroen Recourt is onthutst door het rapport. Een dranketaat zit in, in alle zware criminaliteit. Dat is drugshandel, smokkel, wapenhandel, witwassen, oplichting. Oeh, dat is niet niks. Dat was nog niet bekend bij u?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 In Amsterdam is gisteravond een Italiaanse maffiabaas gearresteerd. Hij is de hoofdverdachte van een zesvoudige moord in Duitsland twee jaar geleden. In Amsterdam is een Italiaan van 55 gearresteerd... die in eigen land is veroordeeld tot 30 jaar cel voor een tweevoudige moord. De man werd maandag door een arrestatieteam opgepakt. En daarbij verzetten de Italiaan zich hevig, zegt de politie. Het hele onderzoek, waar ook zijn veroordeling uitgevolgd is... is uh, wel zeker maffia gerelateerd. Die aardige Italiaanse gast die maandenlang bij de familie Hulsken... in een appartement in Zandvoort verbleef... blijkt een kopstuk van de Italiaanse maffia te zijn. Met de aanhouding van Pietro Bassi op de Dam... heeft de politie deze week de Italiaanse maffia... een gevoelige klap toegebracht. Deze man was veroordeeld voor een dubbele moord... Uh en ook voor deelname aan de criminele organisatie en drugszaken. Fragmenten uit nieuwsprogramma's tussen 2007 en 2010... van de NOS, RTL en SBS... over arrestaties van Italiaanse maffiaverdachten. Argos doet in 2010 al verslag... van de aanwezigheid van de Italiaanse misdaadorganisaties in Nederland. Vooraanstaande deskundigen in Italië luiden in die uitzending de noodklok over de activiteiten van de maffia, met name de 'ndrangheta. non è una mafia italiana che pratica solo reati una mafia che una mafia globale. De 'ndrangheta is geen Italiaanse maffia organisatie die alleen transnationale handel drijft. Het is een mondiale maffia geworden. Waar ze komt, vestigt ze haar eigen structuur creëert ze haar eigen drangheta Dat is het nieuwe. Eén van de deskundigen die we dan spreken is Francesco Forgione... oud-voorzitter van de anti commissie in het Italiaanse parlement. Hij schreef diverse boeken over de maffia... en is docent geschiedenis en sociologie van criminele organisaties... aan de Universiteit van L'Aquila... Fogione legt in Argos tijdens een interview in Rome in 2010 uit... waarom juist Nederland zo in trek is bij de Italiaanse criminele organisaties. Ten eerste omdat Nederland het centrum is van alle handelsroutes... voor cocaïne uit Zuid-Amerika. Zowel de routes die via Spanje lopen... als de andere zendingen die in de Nederlandse havens aankomen. En laten we ook niet vergeten dat Nederland grenst aan Duitsland... waar de aanwezigheid, de infiltratie, de vertakking van de Italiaanse misdaadorganisaties het sterkst is. Ook in het geval van de Drangheta. Dus we moeten goed naar Nederland kijken. Want er gebeuren niet alleen criminele activiteiten, de maffia is er ook gevestigd. Dat is een punt dat we moeten begrijpen. En waarop we moeten interveneren. Sul quale bisogna begrijpen en interveneren. Het NOS-journaal. De politie in Duisberg heeft nog geen idee wat de achtergrond is van de moord op zes Italianen. In Rome wordt gedacht aan een wraakactie en een vete tussen twee maffia-clans. Dat blutige einde van een geboortstagsfeier. Offenbaar worden de gasten van killern erwartet. als ze het Italienische restaurant hinter de Hauptbahnhof verliezen. Vier männer starven sofort, twee kort na het eindtreffen de rettungskräfte. De zes Italianen tussen de 16 en 39 jaar werden vannacht doodgeschoten voor een Italiaanse restaurant bij het station van Duisburg. De zes zaten in twee auto's en waren door hun hoofd geschoten. Tijdens die uitzending in 2010 analyseren we, aan de hand van fragmenten van het NOS-journaal en de Duitse televisie, de liquidatie voor de deur van Pizzeria da Bruno in het centrum van Duisburg in 2007. Die moord blijkt een afrekening te zijn tussen twee clans van de drangheta. Maar er zit een opmerkelijke kant aan de zaak. De Italiaanse slachtoffers woonden allemaal in Duisburg, net over de grens met Nederland. En de vermoedelijke daders komen uit Nederland. Dat blijkt later uit de arrestatie van enkele verdachten van het bloedbad. Het gaat om Giovanni Strangio, een van de meest gezochte criminelen in Duitsland en Italië. Hij is de hoofdverdachte van de moorden. In dit appartementencomplex in Diemen werd Strangio gearresteerd. Gisteravond om tien over elf. Hij lag al in bed. Strangio is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor de moorden in Duisburg. Volgens mafiakenner Francesco Fojone toont dit bloedbad aan dat een drangeta in Noord-Europa niet slechts op toevallige doortocht is, maar hier stevig is geworteld. Dietro il ristorante da Bruno c'era una sala attrezzata con 13 no sedie per fare i riti e Achter het restaurant Da Bruno in Duisburg... was bijvoorbeeld een ruimte ingericht met 13 stoelen... om vergaderingen te houden en rites uit te voeren van de Drangheta. Ze waren daar dus niet alleen om geld wit te wassen... ze hadden er een echte criminele en militaire eenheid. Zo zijn ze ook al jaren in Nederland gevestigd. Drangheta, Kamurra en Mafia... De stelling van Forjona krijgt in de bewuste Argos uitzending steun van onderzoeksrechter Nicola Gratteri. Gratteri houdt zich al ruim 15 jaar bezig met de internationale opsporing van de Calabrese maffia. We spreken hem in een gepantserde BMW, pal voor het Pantheon in het oude centrum van Rome. Possiamo dire con tranquillità che l'Olanda we kunnen geruststellen dat Nederland wordt gebruikt... als grootschalig import- en distributieland van cocaïne. Maar we denken ook dat omdat maffialeden voor korte of lange duur... ook in Nederland leven, het voor de hand ligt... dat ze de mogelijkheid hebben om winkels te kopen. We hebben bijvoorbeeld bewijs dat de Dranqueta in Duitsland... hotels, restaurants en pizzeria's bezit. Dat hebben ze ook in Spanje, Portugal en Frankrijk. We hebben geen hard juridisch bewijs dat het ook in Nederland gebeurt. Maar we nemen aan dat het wel zo is. Want het zou een abnormale vreemde zaak zijn als het niet het geval zou zijn. Hoe die vestiging in Nederland precies gebeurt... kunnen de Italiaanse deskundigen dus niet zeggen. En precies daar komt de oproep uit voort die Crateri en Fogione doen. De Nederlandse politie moet haar zoeklichten meer op den Dranketa zetten. Anders kan deze misdaadorganisatie nooit adequaat worden bestreden. Dat moet u vragen aan de Nederlandse politie. Het is nodig dat dit soort onderzoeken ook worden gedaan... door de Nederlandse autoriteiten. Want de Italiaanse autoriteiten kunnen dat niet. In onze vorige uitzending moet Gerrit van der Burg... Hoofdofficier van het landelijk parket, toegeven dat het aanpakken van de maffia in Nederland niet gemakkelijk is. We hebben niet uh, zoiets als een antimaffia-brigade. Op dit moment heb ik onvoldoende zicht op uh, uh, wat de specifieke positie en de rol van de Italiaanse maffia is in, uh, in uh, Nederland. Van der Burg verrast ons met de mededeling dat het KLPD werkt aan een rapport over de Drangheta. Enkele maanden later horen we dat het rapport klaar is... maar nog niet wordt uitgebracht. Anonieme politiebronnen vertellen ons... wat er in dat geheime politierapport staat. Een citaat. De Italiaanse maffia is hartstikke actief in Nederland... en dat wordt niet door de politie gezien. Dat nieuws is aanleiding voor een debat in de Tweede Kamer op 22 november. En dan gaan we verder met de volgende vraag... Die is van de heer Koer van de Partij van de Arbeid aan de staatssecretaris van Veilig en Justitie bij afwezigheid van de minister over grote aanwezigheid van de Italiaanse maffia in Nederland. Mijn vraag aan de staatssecretaris, klopt de informatie uit Argos? Wat gaat de staatssecretaris doen om te voorkomen dat de maffia in Nederland net zo sterk wordt als bijvoorbeeld in Italië? Gaat de staatssecretaris specifieke kennis organiseren, gericht op de bestrijding van de maffia, in een vorm van een gespecialiseerde eenheid van de politie? Staatssecretaris Steven houdt in dat debat de boot nog af. Op de concrete vraag, die, eh, voorzitter van de heer Koer, moet er een gespecialiseerde eenheid komen? Nee, dat hoeft niet. Want eh, deze vormen van criminaliteit, georganiseerde misdaad, zoals deze maffiagroeperingen... groeperingen die zijn al geprioriteerd binnen de huidige eh, taakaccenten. Handel in heroïne, handel in cocaïne. Mensenhandel, vuurwapenhandel, deze groeperingen vallen daar al binnen. En de nationale recherche werkt al op dit soort zaken. In februari stuurt de minister het KLPD-rapport over de Drangheta naar de Kamer. En daar staat te lezen wat Italiaanse deskundigen eerder in Argos vertelden. Volgens Nicola Gratteri... Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Reggio Calabria voert Dendrangata jaarlijks tussen de 24.000 en 36.000 kilo cocaïne Europa in, via Nederland. Deze stelling baseert hij op tapgesprekken. Volgens hem verloopt 20 tot 30 procent van de cocaïnesmokkel van Zuid-Amerika naar Europa via Nederland. Daarmee domineert Dendrangata de, de cocaïnehandel in Europa, al dus Crateri. Onze conclusie is geweest dat het rapport wel degelijk zegt... we moeten hier nu nader op inzoomen. Wilbert Paulussen, hoofd van de Nationale Recherche. Als we hem deze week spreken, blijkt dat de politie toch actie wil gaan ondernemen. Paulussen legt uit waarom. Om even terug te gaan. We hebben wel onderzoeken gedaan... maar dan moet je even terug naar onze systematiek. Als wij gewoon een Italiaans rechtsverhulpverzoek krijgen... en wij houden hier iemand op hun verzoek aan... Ja, dan, dan doen we een interventie, maar we kijken er niet achter. Er houdt zich hier iemand schuil, dat wisten vaak de Italianen... en zij vroegen aan ons om de aanhouding te doen. Dus dan is zo'n onderzoek is niet gericht op waar is iemand allemaal mee bezig... in welke netwerken zit hij. Nee, dan is zo'n onderzoek gericht op waar is die persoon... kunnen we hem aanhouden, ja, uitleveren naar uh, Italië... en zaak voor ons gesloten. Over al die jaren is er eigenlijk naar een Italiaanse groepering actief in Nederland nooit een, een, een groot strafrechtelijk onderzoek geweest. Waardoor je lijnen van transport, facilitators, andersoortigen niet echt bent gaan zien. Waar wonen ze? Eh, hebben ze connecties met bedrijven in het land? Dat zie je dan niet structureel genoeg om daar betrouwbare uitspraken over te doen. Frank Bovenkerk is criminoloog. En samen met Cyril Feynoud is hij verantwoordelijk... voor het invloedrijke onderzoek naar de Italiaanse maffia begin jaren 90. Dat was voor de parlementaire commissie van TRA... naar aanleiding van de zogeheten IRT-affaire. Bovenkerk las het KLPD-rapport. Ik moet zeggen, om te beginnen, dat ik het verbazingwekkend vind... hoe weinig verder men gekomen is dan Feynoud en ik dat twintig jaar geleden waren... Het rapport baseert zich ook in belangrijke mate daarop. Je zou denken, in die jaren is nogal wat gebeurd. In de internationale criminologische literatuur zie je dat die Nadrangheta nou juist na die periode belangrijk is geworden. Uh, wat ze erin doen is een heleboel ja, uh, informatie die nogal dun is, vind ik, of hypothetisch. Uh, het enige uh, wat ik wel uh, interessant vind is dat er allerlei buitenlandse bronnen worden gemeld uit Duitsland, uit Italië en uit België. Ik ben er wel van overtuigd dat die bronnen, voor zover ze ook aanduidingen geven van het feit dat er in Nederland een soort overloop is van deze groepering, dat moeten we geloof ik wel serieus nemen. In een begeleidende brief bij het rapport zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer... De bestrijding van dergelijke georganiseerde misdaad is een van de topprioriteiten van mijn ministerie. En de genoemde delicten hebben reeds de volle aandacht van de politie en het openbaar ministerie in het algemeen. En van de nationale recherche en het landelijk parket in het bijzonder zodat eventuele leden van de Drangata in de aanpak daarvan reeds in beeld kwamen en ook zullen blijven komen. Derhalve is er geen reden om binnen de nationale recherche een speciaal team voor de aanpak van de Italiaanse maffia in te stellen. De brief die het kabinet heeft geschreven naar aanleiding van het rapport zegt: Nee hoor, het gaat goed zoals het gaat. En ik, ik, uh, ja, dat, uh, die conclusie past niet op het rapport. P van de A-Kamerlid Recours...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 Dat debat moet nog komen. Afgelopen dinsdag meldde de minister... dat de beantwoording van de vragen van Recours nog even op zich laat wachten. Criminoloog Bovenkerk heeft wel enig begrip voor de aarzelingen van de minister. Je hebt in Nederland een heleboel groeperingen... uit alle mogelijke landen in de wereld die zich met dit soort dingen bezighouden. Ik bedoel, er zijn verbanden uit China... Er zijn uh, Colombianen die hier actief zijn. Er zijn mensen uit Rusland, uit Albanië enzovoort. En ik kan me voorstellen dat een politie zegt... ja, maar daar kunnen we niet overal in gaan investeren... want dat kost me een hoeveelheid tijd en energie... om al de culturele kennis alleen al op te doen... om daar werkelijk iets van te begrijpen. Dus dat men dan in het algemeen kijkt naar het type delict... in plaats van naar die etnische achtergronden... dat kan ik prima begrijpen. Daar staat tegenover dat er groeperingen onder zijn die zo sophisticated zijn. Dat je ze niet aan kunt pakken. Dat ze helemaal niet in het zicht komen van de autoriteiten... op de manier waarop ze het nu doen. Omdat die mensen zo geroutineerd en geraffineerd zijn... dat ze onder de radar uitblijven en dan zie je helemaal niks. En wat moet er dan gebeuren in dat soort gevallen? Nou ja, dan zou je dus kunnen, als het ernstig genoeg is zou je uh, kunnen zeggen, daar zet ik een speciaal uh, team op in... of daar investeer ik in het bijzonder in. En dat onderzoek komt er. Hoofd van de nationale recherche Wilbert Paulussen kondigt aan... dat er een speciale taskforce wordt opgericht... om de invloed van de drangheta in Nederland in kaart te brengen. Hij benadrukt wel dat het geen opsporingseenheid is.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 Ja, daar worden mensen voor vrijgesteld uh, om, om die informatie bij elkaar te brengen. Maar, Hoe, hoeveel noemt u dat? Nou, dat weet ik niet. We hebben binnenkort hebben we daar een, een bespreking uh, over... Uh, waarin we overigens ook de wetenschap zullen betrekken... van wat zijn nou de slimme manieren om zicht te krijgen... en later uh, interventies uh, te doen, van welke aard uh, dan ook. Maar bij, bij een informatiecel, uh, om te beginnen... Moet u, moet u denken aan tussen de vijf en tien mensen uh, die echt eventjes vrijgemaakt worden om de informatie goed bij elkaar te brengen. En al vervolgens gaan we kijken wat is noodzakelijk... en hoeveel mensen zijn daarvoor nodig. Dus er is, een, er is sprake van een taskforce... Uh, waarin de politie een rol speelt... maar ook uh, andere overheidsdiensten... die informatie gaan verzamelen specifiek over de Ndrangheta. om in kaart te brengen wat uh, die organisatie hier nou uh, precies doet... om vervolgens opsporingsonderzoeken eventueel te kunnen gaan starten? Nou ja, die samenvatting is uh, wat mij betreft uh, oké. Okay. Kijk, onze ambitie is om uh, het even geen politie uh, ding te laten zijn. Hè. En uh, dat doen wij op dit moment. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de task voor het Brabant. Kijk naar het Emergo project in Amsterdam. Daar zie je steeds meer dat overheidsdiensten bij elkaar gaan uh, zitten. En dat hebben we ook met de uh, met motorclubs uh, gedaan. Dus dan is het niet van de politie of van. Dan is het een overheidscel, uh, om het dan zomaar even te noemen. Of een, of een task voor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 U hoorde een reportage van Erik Arens, Angelo van Schaai... Kees van de Bos en technicus Alfred Koster. Meegeluisterd met de reportage heeft Cyril Feynoud... hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Tilburg... en in de jaren negentig adviseur van de commissie van TRA... die onderzoek deed naar de georganiseerde misdaad in Nederland. Goedemiddag, meneer Feynoud. Goedemiddag. U uh, hoorde het in de reportage, het hoofd van de Nationale Recherche... Uh, pleit voor een speciale taskforce... die wordt opgezet om organisaties als de Drangeta in elk geval te bestuderen en te analyseren. Vindt u dat een goed voorstel? Ja, dat lijkt me wel een goed voorstel. Ook gezien de argumenten van collega Bovenkerk... dat je natuurlijk niet voor elke doelgroep... speciale politieeenheden kunt maken. Maar er zijn natuurlijk wel groepen die gezien hun eigen werkwijze, hun reputatie, hun internationale vertakking... en hun mogelijke rol in Nederland toch wel meer aandacht verdienen dan anderen. En die kun je toch alleen maar geven door gericht naar zo'n groep te kijken... met mensen die ook eh, thuis zijn in, in de activiteiten van dergelijke groepen. Als je dat niet specialiseert, kun je het niet zien eh, gewoon. In Italië hebben ze dat wel, hè? speciale antimafia-politie. Waarom kennen wij dat niet? Nou ja, in Italië is natuurlijk de maffia ook wel een heel ander verhaal dan oh, hier. ja, die zijn wel sterk ja, daar. Ja. Neem even Calabrië. Als je de rapporten ja. ziet over Calabrië van de laatste tien jaar. Hoe men daar gewoon territoriale controle op het hele gebied heeft. Zowel op de legale als op de illegale activiteiten. Dat is echt wel een andere koek dan hier. Maar juist omdat het in Italië zo is, moet je hier wel opletten. Het Duitse voorbeeld, het Belgische voorbeeld, het Franse voorbeeld. Laat dat overtuigend zien. Dus er is wel reden dat Nederland wel meedoet... in die uh, internationale beweging van gerichte aandacht... op dergelijke Italiaanse groepen. Nou heeft uh, de, uh, Wilbert Paulus van de Nationale Recherche het... over analyseren, uh, verzamelen van materiaal, vergelijken van materiaal. Ja, ik denk, uh, daarmee krijg je dat soort engels... als uh, de maffia uit Calabria toch niet de deur uit. Nou ja, nou, ik dacht ook wel dat hij sprak van interveniëren en dan op de beste manier te interveniëren. Ik denk dat dat ook wel de methode is. Het is wel goed, denk ik, om in het verlengde van dit rapport nog eens naar een paar onderzoeken te kijken. Ook nog eens even heel goed eh, met Duitsland, België, Frankrijk en Italië te kijken naar de Nederlandse situatie. En wel te interveneren. Want je moet eigenlijk interveneren om te kunnen weten wat er eigenlijk speelt. En, en je wat kunt is niet even blijven rondkijken. Wat is interveneren? Nou ja, ik denk dat strafrechtelijk onderzoek gegeven moment nog de beste, tussen aanhalingstekens, de beste inkijkoperatie is. Dan heb je de meeste bevoegdheden, de meeste middelen hè, om te zien wat er werkelijk aan de hand is. En met, dat, met die kennis kun je dan zowel strafrechtelijk verder en als het moet fiscaal, en als het moet, bestuurlijk. Dus daar heeft eh, Wilbert Paulus zeker wel een punt. Het kan niet alleen een politie aangelegenheid zijn met dat soort groepen. Hè, de belastingdiensten, en ruime zin, dus inclusief eh, de fiat... zeker ook de douane en zeker ook de lokale besturen... kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Dus de volgende stap is dat zo'n taskforce... ook opsporingsbevoegdheid krijgt, zeg maar... Nou ja, de mensen die erin zitten neem ik aan dat die voor een deel opsporingsbevoegdheden hebben. Maar inderdaad, om dat te kunnen activeren, moet je wel weten wat je het beste kunt doen. En die wetenschap moet je misschien nog wel wat verfijnen en verbeteren... ten opzichte van het liggende rapport... om inderdaad te weten waar je het best kunt ingrijpen... en ook met wie je dat het beste kunt doen in Nederland. Nou heeft minister Opstelt een brief aan de Tweede Kamer gestuurd... en ja, daar staat eigenlijk niks in over zo'n nieuwe taskforce. Sterker nog, de minister schrijft dat de huidige aanpak van de maffia... door politie en justitie voldoet. Dat is toch een beetje een rare tegenspraak? Ja, nou ja, dat wordt inderdaad niet met wat Paulus uh, nu zegt. En ik denk ook wel dat die brief uh, wel voor discussie vatbaar is. Om de redenen die eigenlijk in de uitzending ook uh, genoemd zijn. Niet, uh, er zijn allerlei groepen in Nederland uh, actief, maar de ene groep is de andere niet. En hier heb je echt wel te maken met een, een Europees vraagstuk uh, onderhand. En Nederland moet gewoon zijn deel leveren als het gaat om het beheersen van die Italiaanse maffia. Dat is in het belang uh, van. Andere landen in de Europese Unie, maar zeker ook in het Nederlands belang. En als je niet specialiseert, gericht naar dergelijke groepen toe... dan kun je ze eigenlijk niet beheersen. Dus de brief van Opstelt waarin staat dat het nu wel lekker loopt... is eigenlijk wat u betreft al achterhaald? Nou ja, het rapport van wat de, wat de nationale recherche gemaakt heeft... laat het eigenlijk zelf zien. En net zoals ook Wilbert Paulus gezegd... Er, er zijn de voorbije jaren, en ik hou het ook eerlijk gezegd... er nog altijd heel goed bij, 10, 15 belangrijke aanhoudingen gebeurd... Maar het heeft eigenlijk weinig of geen inzichten opgeleverd... over de activiteiten van deze lieden in Nederland. En dat is natuurlijk niet goed. Ik uh, begreep tenslotte, professor Feyenoord... dat u ook bent uitgenodigd mee te praten over de oprichting van de taskforce... waar de recherchechef Paulus het daarnet in de reportage over had. Wat gaat uw bijdrage worden? Nou ja, zoals ik al net aangaf... ik volgde dit vraagstuk ook al vanaf de jaren tachtig en was met Frank Bovenkijk de auteur van het eerste rapport... over de Italiaanse maffia op Nederlandse bodem. Dus uh, ik ben dus benieuwd met welke vragen... de nationale recherche en de belastingdienst komt. En op die manier kan ik misschien eens kijken... wat ik vanuit mijn kennis en inzicht en ervaring... kan bijdragen aan het formeren van een dergelijke groep. Dank u dat u uw kennis, inzicht en ervaring... ook <laughs> met onze luisteraars heeft gedeeld vanmiddag. Professor Feyenoord. Graag gedaan. Follow me Chris uh, was dat. Hij ging naar de befaamde Sun-studio in Memphis. Befaamd omdat hij Elvis zijn eerste platen opnam. Maar Jerry Lee Lewis en Johnny Cash namen er ook op, bijvoorbeeld. En uh, maakte daar het album Beyond the Sun... met muziek die toch wel erg doet lijken op die rock n roll uit de jaren 50 en 60. Argos. Radio Oño naar Srebrenica nu, de moslimenclave in Bosnië die in 1995 werd ingenomen door Servische troepen, gevolgd door de dood van, u weet het nog wel, duizenden mannen in de weerbare leeftijd. Een van de Nederlandse militairen die destijds in Srebrenica zaten is Ron Rutte. Hij was toen luitenant en de maker van het befaamde fotorolletje dat op mysterieuze wijze verdween. Rutte werkt nog steeds bij Defensie. Hij is inmiddels overste. Drie maanden geleden trad hij op als getuige bij het Joegoslavië-tribunaal... in de zaak tegen de Bosnisch-Servische leider Radovan Karad uh, Karadzic. Na zijn verhoor eiste het tribunaal dat hij een notitieboekje ter beschikking zou stellen dat hij had gemaakt. En dat weigerde Rutte. Vervolgens werd gedreigd dat hij vervolgd kon worden wegens minachting van het tribunaal. En daar staat maximaal zeven jaar gevangenis op. We hadden de afgelopen week contact met overste Rutte. Hij wil op dit moment geen toelichting geven in de media. En daarom benaderden we hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. En die is nu aan de telefoon vanuit Israël, hè, meneer Knoops. Dat is juist. Ik ben hier uh, voor andere zaken aan het werk, meneer Wezel. Wat, wat voor zaken? Dat is vast weer spannend. Uh, uitleveringszaak uh, met een uh, internationale dimensie. Uh, ik ben hier al vaker geweest. en uh, Heel interessant om ook hier met het rechtssysteem uh, te kunnen werken. U bent behalve hoogleraar internationaal strafrecht ook advocaat... en in die hoedanigheid betrokken bij een aantal zaken bij het Joegoslavië-tribunaal. Welke zijn dat? Dat zijn op dit moment twee. Eén in hoger beroep, uh, de zaak tegen Cedro Rey Lukic, een Servische politieman die tot 30 jaar is veroordeeld en wiens zaak wij nu in hoger beroep hebben bepleit. We wachten nu op uitspraak en de andere zaak is die tegen de, het voormalig hoofd van de Servische veiligheidsdienst Jovica Stanisic, die uh, al enige tijd terecht staat voor het tribunaal en wiens zaak nog loopt. U heeft zich op ons verzoek gebogen over die zaak tussen het tribunaal en Overste Rutte ook contact met hem gehad, begreep ik. Wat is er nou met dat notitieboekje? Ja. Uh, het, is, het is zo dat uh, hier zich de situatie voordoet dat eigenlijk uh, bij de aankondiging werd gezegd dat het tribunaal heeft het geëist. Het interessante is dat Rade van Karadjid zelf om de persoonlijke notities heeft geëist. Het is zo dat het hier gaat om een notitieboekje dat de overste Rutte een week voor zijn getuigenis op 28 november 2011 raadpleegde. En dat ook eerlijk vertelde aan het tribunaal en Rade van Karadjid vervolgens dat boekje opeiste om naar zijn zeggen te kunnen verifiëren of de getuigenis van overste Rutte correct was. En dat verzoek is toen uiteindelijk door het tribunaal gehonoreerd... nadat nou, uh, Karazits daarom officieel had gevraagd... door middel van het indienen van een verzoekschrift. En het tribunaal heeft dus gezegd dat uh, het verstrekken van die persoonlijke notities... een legitieme forensische doelstelling zou kunnen uh, dienen. Een legitimate forensic purpose, zoals het zo mooi heet. Omdat uh, dat boekje dus de verdediging van Karazits zou kunnen assisteren... om de, ja, de nauwgezetheid... En ook de betrouwbaarheid van de getuigenis van Overste Rutte te kunnen verifiëren. Dus het is eigenlijk een verzoek van Karras, dat door het tribunaal is ingewilligd. Mm -hmm. En waarom doet uh, Overste Rutte daar moeilijk over? Nou ja, om meerdere redenen. Op de eerste plaats uh, stelt hij op standpunt dat het hier gaat om privacygevoelige informatie in een persoonlijke notitieblok een soort dagboek is bijgehouden. En op de tweede plaats in principeel standpunt. Hij zegt ja, ik ben in alle andere zaken de afgelopen jaren bij het tribunaal op verzoek van het oma mysterie gehoord. Ik heb daar aan mijn morele verplichtingen voldaan. Onder andere de zaak Popovic, Kristic en Tolomir." En daar is nooit uh, getwijfeld aan mijn betrouwbaarheid. En nu zou in één keer uh, daar aan getwijfeld kunnen worden... en zou ik mijn eigen persoonlijke notities moeten inbrengen. Dus principieel vind ik het onjuist dat een getuige die juist zeg maar, het tribunaal wel gezind is... op die manier wordt aangepakt. Het, het rare van het bericht is natuurlijk dat daar maximaal zeven jaar gevangenisstraf op kan worden gezet... of ja. een gigantische geldboete. Waarom is dat zo? Nou, het geeft aan hoe belangrijk het tribunaal acht dat mensen en getuigen meewerken aan de waarheidsvinding voor het tribunaal. Vandaar die toch excessief hoge straf die er op de minachting van het tribunaal staat. Zeven jaar of 100.000 euro boete. Dat is in het verleden overigens nog niet eerder opgelegd. Er is eerder de zaak geweest tegen Florence Hartman. die. Uh, een aantal stukken had gepubliceerd in een boek. Die heeft een, een geldboete gekregen. Maar het symboliseert wel dat het tribunaal er heel veel waarde aan hecht. Het Bizarre, het doet zich hier echter wel voor... dat het gaat om een getuige die juist uh, ten faveur... Hè, zeg maar ten behoeve van het tribunaal optreedt... Mm -hmm. al de afgelopen 16 jaar. En, maar ja, de vraag is of je op die manier dan toch niet uh, getuigen afstoot... om in de toekomst met het tribunaal samen te werken... als je ja, zo snel met dit soort uh, een draconische staffen gaat dreigen... Maar nogmaals, um, dat, dat is een afweging die het tribunaal heeft gemaakt. Uh, als er niet om had gevraagd, had het tribunaal zelf waarschijnlijk ook niet om die notities gevraagd. Maar goed, er is uh, aan de andere kant wel een uitweg geboden aan Overse Rutte, doordat uh, de president van de Kamer, uh, Judge Kwan, heeft gezegd dat het Overse Rutte vrij staat om zijn persoonlijke notities in een uh, geredigeerde vorm, redacted vorm, dat wil zeggen dat je delen kunt zwarten, uh, aan het tribunaal zou kunnen verstrekken. Ja, maar dat, dat heeft Overste Rutte ook nog niet toegezegd volgens mij dat hij daar toebereid bereid is ofwel Inmiddels overweegt hij dat wel, omdat hij natuurlijk de zaak die op de spits drijft, heb ik begrepen. Kijk, het punt is dat als eenmaal zo'n order is gegeven door het tribunaal, er eigenlijk geen weg terug is. Omdat alleen bij uh, het aantoonbaar uh, in het geding zijn van staatsgeheimen... zou het tribunaal dan kunnen zeggen, nou, u bent niet verplicht als getuige om die stukken in te brengen. Dat is eerder in de zaak gebeurd bij stukken die uh, de Servische Defensieraad in bezit zou hebben of het moet echt gaan om een hele belangrijke bronbescherming... bijvoorbeeld bij journalisten, maar dat is dus bij deze notities niet aan de orde. Waarom doet dat tribunaal zo ontzettend... ja, toch een beetje streng, maar ja, ik vind het ook een beetje houten eigenlijk wat ze doen. U zegt het zelf al, erg uitnodigend voor getuigen in spee is het niet? Nee, bepaald niet. Kijk, ik denk dat het probleem... Meer is gecreëerd totdat men in dit soort gevallen de getuigen niet goed voorbereidt. Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van een tribunaal en met name de aanklagers. Want net wel of Rutte getuigt op verzoek van de aanklagers en niet op verzoek van de verdediging. Intussen het belang van het tribunaal direct heeft dat de afgelopen 16 jaar nauwgezet gedaan. Dat bij de voorbereiding van dit soort belangrijke getuigen er veel meer moet worden verwezen op. Als je dan spreekt over persoonlijke notities, want had Overste Rutte dat niet... ...vermeld, dan was dat waarschijnlijk... niet gekomen. Hij heeft dat te goede trouw... ...vermeld, dat hij een week voor zijn getuigen... ...zijn geheugen heeft opgefrist met die... ...notities, maar dat juist... ...de verantwoordelijkheid van het tribunaal... daarin ligt om die getuigen beter voor te bereiden... ...en ook aan te geven dat als je die stukken... vermeldt, dat je dan ook meteen... ...een mogelijkheid krijgt voor... ...voor de getuigen om... Mm -hmm. Nou, daarmee al op adequate wijze om te gaan. Het probleem is dus eigenlijk door het tribunaal zelf gecreëerd. Als men Overste rutte wil ik, beter daarin had begeleid... was het zo niet op de spits gedreven, denk ik. Maar het is zeker zo dat als je op die manier meteen met content of court dreigt... minachting van het hof, dat je getuigen eh, als die van Oosten-Rutte voortaan... ja, eerder eh, doet afschrikken. Hè, men zal zich in de toekomst al vaker te denken, twee keer bedenken. Want Oosten-Rutte is nu ook gevraagd, heb ik begrepen in de zaak Mladic... Die, begint volgend jaar van start gaat. Ja, Ik kan me dus heel goed voorstellen dat hij zegt, ja, uh, wil ik dat nog wel? Hè? Ik doe dit niet voor mezelf. Voor mij is het iedere keer het oprakelen van toch pijnlijke herinneringen. Ik doe dit uh, in het belang van de internationale gemeenschap. Als er op die manier met mijn belangen zo wordt omgegaan... Dan je het geen uh, tweede keer? Op... Ja, dat, dat risico creëer je dus wel. Dus ik denk dat de verantwoordelijkheid... Uh, eerder moet worden gelegd bij de aanklagers van het tribunaal... die hem daarin onvoldoende hebben begeleid. U weet hoe wij zijn bij de media. U treedt er vaak op radio en televisie op. Dus wij eindigen altijd met de vraag, hoe denkt u dat het afloopt? Nou, ik denk dat Alvster uh, de Rutte uh, als militair zich pragmatisch uh, de zaak zal benaderen door te zeggen... door te zeggen, nou, ik, ik verstrek die notitie, maar dan zal ik zelf zwarte... ...wat echt privé is en wat misschien zelfs uh, van militair belang zou kunnen zijn... ...en dat niet in het belang is dat Karadjitsdag van kennis neemt. Dus die vrijheid heeft hij en er is niemand die hem daarin kan controleren... ...want hij is de enige die dat mag doen. En, dat, en die uitweg is hem ook geboden. Ik denk dat hij die weg zal kiezen... Uh, maar dat hij zich wel uh, misschien zal afvragen of hij wel in de zaak iets Plakic uh, door heeft. dezelfde uh, ellende zal moeten gaan. Ja. Ik dank u dat u vanuit Israël even aan de lijn wilde komen. Gertjan Knoops. Graag gedaan, meneer Vlees. Houd your head as high as you can. How you love to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cool. Maybe no one else will tell you so. That you are. Bas, bassist en zangeres Esperanza Spalding en Black Gold. Dit was Argos voor deze zaterdag. Straks komt Tros in bedrijf met Bas van Werven. Wij zijn er volgende week weer na het nieuws van 12 uur. En uh, als u vanavond naar een Italiaans restaurant of een uh, pizzeria gaat, kijk goed onder de tafel. Goed weekend.